Van, uh, in de Jacobuskerk ja. in Den Haag zijn Vaak, de slachtoffers zijn uh, gedacht van de polsenvliegdrang dus van zaterdag. Ja. Uh, wat ga jij? Ga jij nog iets doen volgens mij? Volgens mij zijn dit jaar niet aan boord onder andere ik, president Kaczynski wel. en ja, zijn vrouw. Waarom niet? Je bent de, de grootste de vereniging van, van de Poolse ambassade. Prachtig hier in prachtig initiatief. Dat was je als Roms-Katholieke minister. Een van de sprekers was ja, ik, ik, ik, ik, premier Balken. Ik ken het al uit vertellen: de meesten die kiezen geen voetbal met de school. De school is één. Of de meestal al lid zijn van de school. Dus kiezen meestal allemaal andere sporten. En Ik heb zelf ook een keer een paar keer trainen gegeven. Daar zat ik met de Willem Alexander man op de grap van Kaczynski in Krakau. De club heeft toen gezegd: het heeft geen zin voor ons. In ieder geval. Sorry dat ik je onderbreek. tijd zit erop Het journaal moet ik voorlezen. Het journaal moet ik voorlezen. En Nova. En Bouwen, Witteman en Houtkamp. Nationale Sportweek.nl. kunt u, ja. Vanaf, een kunt een u alles vinden. Hartelijk dank dat u de wilde luisteren. Kijk even een Zijn we er al uit of zitten we er al in? een maand in hun greep houden. Premier Lekker vindje Bedankt. Leuk dat u er allemaal was. En tot ziens. Wat het terrorisme noemt.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 De burgemeester van Rio de Janeiro noemt de bekladding een misdaad tegen de natie. En hij belooft dat de vandalen worden opgepakt. Het weer. Vannacht in een groot deel van het land gaat het licht vriezen. Morgen een vrije lentedag met volop zon het woord el. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. CFM. Met, met nu. Zie het. for me to live my life without you it was never easy for me cause you always told me what to do If 10 april. Uh, je hebt ons vier weken loop moeten missen, maar niet getreurd. Zie het is back en harder dan ooit tevoren. Een uurtje korter, helaas, maar dat neemt niet weg. Dat wij de komende twee uur gaan knallen. En wie zijn wij? Mijn naam is DJ JK. En we trapten af met Peter Lutz, The Rain. En ja, hij is er ook weer. Na vier weken rust. De enige echte, DJ Dion Sydney. En ja, we schakelen gelijk door naar de studio boven, want als het goed is gaat hij gelijk aftrappen met een onwijs coole plaat van de Swedish House Mafia. Het komen uur... The one and only DJ Dion Sydney makes a noise. Dit is CFM Sanford op jouw 106.9. очку <laughs> ственn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 Cool, cool, cool, cool, Nou, vrijdagavond, hij is helemaal van start gegaan Bij dit programma Zie je It, now behind the wheels of steel The one and only DJ Dion City makes some noise Voor ons enige echte Dennis Zometeen naar de klok van 11 DJ JK, ja hij staat te trappelen Vier weken rust heeft hem duidelijk goed gedaan En hij heeft een hoop nieuwe platen Welke? Je hoort ze straks naar de klok van 11 Tot 12 uur is dit See het? op jouw CWM Zandvoort